Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland worden de coronamaatregelen waarschijnlijk weer verscherpt. Het aantal besmettingen loopt daar de laatste tijd flink op. En meerdere partijen roepen premier Johnson op om opnieuw een harde lockdown in te voeren. Of die er komt wil dat Johnson tegen de BBC niet zeggen... ...wel zijn strengere maatregelen volgens hem waarschijnlijk nodig. Het is dat we dingen in de volgende few weken... That will be in, in many parts of the het huis van een belangrijke Amerikaanse politici is beklad met gravity. Ook werd op de stoep een varkenshoofd met nepbloed achtergelaten. Waarschijnlijk heeft de actie te maken met de discussie in de Amerikaanse politiek over het bedrag dat mensen krijgen om ze door de coronacrisis heen te helpen. De, poli de politicus hoopte op een betere start van het nieuwe jaar. Anger en hatred, dan we de for jaar last doen. Leeuwarden ziet een klein beetje wit. Niet van de sneeuw, maar van het zeepsop. Het lijkt erop dat iemand niet kon wachten op echte sneeuw en de vijver vol heeft gegooid met flessen afwasmiddel. Door de wind is het sop alle kanten opgewaaid en ziet de weg er besneeuwd uit. Wie achter de actie zit is niet duidelijk. De gemeente is druk bezig met opruimen. Er is al bijna 18.000 euro opgehaald om de schade van deze knal te herstellen. Een groep mannen reed op Oudjaarsdag met een gigantisch karbietkanon door het Friese Jouden. Toen het ding volgens hen per ongeluk afging. Bij het hotel van deze man vlogen de ruiten eruit. Volgens hem was er weinig per ongeluk aan. Er kwam een Volkswagen Polo aanrijden met een karbietkanon op een aanhanger erachter. Mensen omschrijven dat als een, als een giertank. Die hebben ze vervolgens... Afgekoppeld, die hebben ze midden in de straat opgesteld. Hebben ze karbiet ingedaan, water erbij en hebben ze laten klappen, willens en wetens. Nou, het was inderdaad echt een, echt een aanslag. Twaalf mannen melden zich daarna zelf bij de politie en beloofden alle schade netjes te vergoeden. Daar krijgen ze hulp bij, want met de crowdfundingsactie is al meer dan 18.000 euro opgehaald. Het weer, de kans op wat regen of natte sneeuw neemt toe bij maximaal 4 graden. Vannacht druilerig en maar 2 graden. En morgen opnieuw een grijze dag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N205 van nieuw vennep naar Haarlem staat tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp 3 kilometer file. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Na twee uur wordt het met deze hele plaat uit de jaren 70. Dat was Delegation en Where is the Love. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer. Zandvoort op zondag, op zondagmiddag. Een nieuwe dag in het jaar 2021. En voor de mensen die ons uh, gisteren nog niet gehoord hebben, wens iedereen een uh, gelukkig nieuwjaar. Toch? Ja, zeker. Dat doen we zeker. Zeker. Gisteren... Gisteren, hadden we, gisteren hadden we dan die speciale uitzending over het uh, terugblik over 2020. Ja, het was, ja het was leuk. Al die, uh, die uh, nieuwsfeiten uh, van het afgelopen jaar. Het ja, was gisteravond erg stil bij mij in huis, want ik had geen stem meer. Nee, jij ook al niet. <laughs> jij ook al niet. Nee, nee en ik had uh, heel weinig gezegd, en toch ging mijn stem eraan. Dus, ja. uh, Nee, vandaag weer gewoon een reguliere Zandvoort op zondag. Het jaar zijn we begonnen, we gaan weer vrolijk verder om het zo maar eens te zeggen. Mooi, een beetje regulier, neem ik aan. Jazeker, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter of wordt het slechter? Nou, op langere termijn zal het echt wat meer naar de winter toe gaan. Maar wij kijken tot en met maandag even vooruit voor het weerbericht. Dat is om half drie. Hoe is het met de site van Rico? Die ligt er nog uit. Oh. Dus ik heb nou weer een lokale zender uh, gevonden met het uh, weerbericht. En die gaat maar tot en met maandag. Maar goed, ging, uh, dat in ieder geval rond de klok van half drie. Evenementenagenda, we hebben twee evenementen. Eén die niet doorgaat en de andere die wel doorgaat. Doe weer die. <lacht> nou, doe maar uh, die, uh, die wel doorgaat dan. Nou, dag, Zandvoort gaat uh, door. Ja, dat leuk. Evenement gaat door. Maar wat niet doorgaat is de kerstbovenverbranding. Maar daarover rond de klok van half vier meer. Uh, dier van de week. Nou die, uh, die, nou, die zat er gisteren al nog in. Uh, Dreetje. Dreetje heeft wel een hond erbij gekregen. Want die is ook nieuw binnengekomen. Dus Dreetje zit niet meer in zijn eentje. Hij heeft in ieder geval een maatje in het dierenthuis. Maar uh, Dreetje is ook nog driftig op zoek naar een thuis. Dat om half vijf. Jij ja, kan zo de top 40 presenteren. Nieuw binnengekomen. Oh, ja, klopt. Uh, Net Ja, nee, nee, dat is, is zo'n bordje, weet je wel. Nieuw binnengekomen. Goed. Uh, het gedicht van de dag. Daar hoef je je geen zorgen over te maken, Rob. Die dat... dat wat heb jij nou het afgelopen jaar het meest gemist? Eh... Uh, het café. Nou, klaar. Oké, okay, jij mag nooit meer raden. Daar gaat het gedicht van de dag over. Mijn stamcafé. Want dat heb ik ook het meest gemist. Heel goed, in één keer goed erop. Raar toch, hè? <laughs> Uiteraard hebben we zometeen zo meteen over een tweetal platen... Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, tien over half drie hebben we een compilatie uh, uh, voor u klaar liggen. Die doen we in twee delen. Uh, want gisteren tijdens Goedemorgen Zandvoort, dan was er een mystery guest. Hij zat ook met zijn rug naar de camera. Hè. Dat was wel heel tactisch bekeken. Dat was ja. een mystery guest. Maar toch herkende ik hem hoor. Uh, ja, aan zijn stem. Hè. Dat was namelijk onze eigen uh, ja, burgemeester David Molenburg. En uh, Ben Zonneveld had een uitgebreid gesprek uh, met, uh, met David Molenburg. Over, uh, ja, laten we zeggen, uh, het, het, het heden en het verleden. Laten we even terugblikken en vooruitblikken. En de, van allerlei uh, items kwamen te, uh, daaraan te pas. En uh, daar, hebben we een kleine daar heeft de, er is een kleine compilatie van gemaakt. En die zetten we in twee delen uit. In het tweede gedeelte van het eerste uur. Echt het, het luisteren uh, waard. Want van alles komt de, zal de revue passeren. Nou, uh, tweede uur natuurlijk van allerlei nog Zandvoortse weetjes en uh, nieuwtjes. Uh, dus daar van alles wat. En in het derde uur uh, gaan we nog één keer terugkijken met Jan Lammers. Want die had, uh, Jan Lammers had een interview met uh, onze collega's van motorsport.com... over het jaar van Max. En velen vinden het toch het beste jaar dat Max uh, tot nu toe heeft uh, uh, gehad. Ja, en een nieuw vriendinnetje. Dus, uh... Ja, daar kijk jij weer naar, ja. Maar dat is weer een ex van een andere coureur. Ja, want van uh, Kivjats, ja. Daar heb ik altijd mijn twijfels. <laughs> maar goed... Dit gaat over de, de, de sportieve prestaties van uh, Max Verstappen het afgelopen jaar. En Jan Lammers geeft uh, daar in, in dat interview blijk van wat hij ervan vindt. Goed, uh, ik zou zeggen genoeg reden om het komend drieën te blijven luisteren. De kerstmuziek, uh, heb ik inmiddels begrepen, heeft de tand verlaten. En uh, we zijn weer uh, vers van de pers, om het zo maar eens te zeggen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag en heel veel gouden Ja! My mind, I love for you a way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you've kept the secret of your. Youth. Just a baby in disguise And though you know that it's wrong to be de gauw oude hits. Vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Je hoorde is de single van Carrie Packard en de Union Cap en Young Girl. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst de nieuwe single van Krasip uit de nieuwe film die uit gaat komen in het voorjaar. Sof 3. Spit it out every single sorrow Let it out like there's no tomorrow. Oh. Pas bij deze tijd, you are not alone. De nieuwe single van uh, Jacqueline Govaert, oftewel de band Hip. Inmiddels uh, kwart over twee geweest, Zandvoort op zondag met het nieuws in het kort nu. Op Oudjaarsdag werd, werd Zandvoort wakker in een witte veld. De hagelbuien die woensdagnacht laat over Zandvoort kwamen en de koude nacht uh, die lieten daarop volgen... volgden maakten er een spreekwoordelijke witte deken over Zandvoort... Helaas zorgde het ook voor een aantal verkeersongevallen, met name op de zeeweg. Door de gladheid hebben donderdagochtend twee ongelukken plaatsgevonden op de zeeweg. Rond kwart voor tien morgens ging het voor het eerste keer mis. Een automobiliste reed ter hoogte van de ere begraafplaats. Toen zij de macht over het voertuig verloor. Ze reed een verkeersbord omver en kwam gedraaid in de berm tot stilstand. De automobiliste is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar ma raakte niet gewond. Ook de hond die in de auto zat bleef ongedeerd. Een berger heeft haar auto weggesleept. Terwijl de politie bezig was met de wegafzetting... passeerde een motorrijder die eveneens door de gladheid onderuit ging. Gezien het sporenbeeld bestond het vermoeden... dat er al eerder een auto door de berm was gegleden. Een medewerker van de provincie is de plaats gekomen... om de wegstatus te beoordelen en te bepalen of actie moest worden ondernomen. De weg was die ochtend niet gestrooid en dus erg glad. Gedurende de hulpverlening en de berging was uiteraard de rijstrook afgesloten. Hoewel er dit jaar geen officiële nieuwjaarsduik was in Zandvoort... zijn de, de hele dag, die hele dag toch nog honderden mannen, vrouwen en kinderen het water ingegaan... op de eerste dag van 2021. Van eenlingen tot grote groepen allemaal wilden ze op 1 januari alsnog de Noordzee in. We doen het al voor de zoveelste keer, dus nu ook. Of dat nu mag of niet, was de algemene teneur van de duikers. Hoewel de reddingsbrigade officieel geen taak had... werd langs de toch met wagens gepatrouilleerd... en op zee was de speedboot paraat. Later in de uitzending komen wij hier nog op terug. Uh, dan, uh, gisteren werd ook bekendgemaakt dat Kees Bekade was overleden. De beeldend kunstenaar die de laatste decennia in Monaco heeft gewoond... heeft altijd een sterke band met de Zandvoort gehad... Zo heeft hij een tijd in Zandvoort gewoond en gewerkt... en mede daardoor staan er meerdere bronzen beelden van hem in het openbare ruimte. Korstiaan, Kees in het kort, Verkade, 1941 geboren... werd uh, als zoon van een fabrikant in Haarlem geboren. De Verkade werd op zijn 16e voortijdig van school gestuurd... en wilde eigenlijk reclame-tekenaar worden. Op advies van de graficus Aart van Dobbenburg... ging Verkade naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In totaal heeft Kees van vijf bronzen beelden... plus een borstbeeld van wethouder Arie Kerkman vervaardigd... op diverse plekken in Zandvoort. Een van zijn bekendste Zandvoortse beelden is natuurlijk de Granalenvisser, beter bekend als het automannetje op het bankje. Een 16-jarige jongen is gisteravond aangehouden... voor joyriding in de auto van zijn vader. In een naweilaan werd hij klemgereden door de politie... Rond kwart voor tien gisteravond kreeg de politie een zogenaamde ANPR-hit op de Zandvoortselaan. Dit houdt in dat kentekens automatisch worden gescand en er gesignaleringen op het kentekening stonden. De auto waarin de jongen reed stond als gestolen geregistreerd. Samen met een bijrijder reed de jongen over de Zandvoortselaan vanaf Benveld naar Zandvoort. Toen hij rechtsaf sloeg richting de Kostverlorenstraat is de auto opgepikt door de politie... In eerste instantie negeerde de jonge rijder het stopteken van de politie... waarna hij werd klemgereden op de burgemeester Naweilaan. De twee inzittenden konden in eerste instantie beiden in de boeien worden geslagen... maar na een kort onderhoud werd de bijrijder vrijgelaten. De bestuurder, een 16-jarige joyrider, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij een deal via Marktplaats hebben twee mensen gisteravond een iPhone gestolen... op de Julianaweg in Zandvoort... Er was een burger net uitgegaan. De politie kijkt uit naar vier personen die tussen de 20 en de 25 jaar zijn. Onder hen bevinden zich een, een lichtgetinte vrouw met grijs en groene jas. Met bont en een lichtgetinte man met een witte jas, kroeshaar en een baardje. De daders sloegen te voet op de vlucht. En de verdachten zijn nog niet aan, waren tot op heden, tot de, toen het bericht verscheen, nog niet aangetroffen. En tot slot, de afdeling Spoedeisende Hulp van het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem-Noord, gaat vanaf aanstaande maandag tijdelijk dicht. Daarbij maakt het ziekenhuis personeel vrij voor de zorg voor coronapatiënten. Voor zover bekend is het Spaarne Gasthuis het eerste ziekenhuis in Noord-Holland dat dit besluit neemt. Tot zover. Dankjewel albert -Jan. dat was het nieuws. Iets minder in het kort, maar het is altijd ook uh, na te lezen. De CFM-app, mocht u hem nog niet hebben, dan kan je hem uh, nu gratis downloaden. Hè? Hij is beschikbaar in de diverse stores. Straks om half drie het weerbericht, maar eerst deze van Omi. Ik heb ook een uh, SOS top 100. En ook uh, deze plaats staat er daarin hoog genoteerd. is de single van Omi en de cheerleader. Dus zondagmiddag een hele goede middag. Buiten is het koud. Dus wat doe je dan? Nou, gewoon lekker binnen blijven en blijven luisteren naar je eigen lokale radio. CFM. We zijn er 24 uur per dag, al 30 jaar vanuit Standpoort. No I'm the one for you. You may look the other way, I can tell the that's just fate. I'm the one for you, and like the Trojan horse. Als je de single van de Nederlandse band, de Novo Band. En You're Gonna Be Mine, de vrolijke deunen zo op de zondag. En of we ook vrolijk worden van het weer, horen we nu van Albert-Jan. Worden we vrolijk van het weer? Nou, de algemene teneur is uh, af en toe regen. Vooral in het zuiden, wellicht ook een beetje, een beetje natte sneeuw. Vanmorgen begon met veel bewolkingen op veel plaatsen, was het nevelig. Zowel ook vanochtend was het vrijwel overal droog en is de, was de zon in het noorden mogelijk nog heel even te zien. Vanaf vanmiddag trekt vanuit het zuidoosten uit het gebied naar met bewolking en regen over het zuiden en midden van het land. Vooral in het zuidoosten valt de neerslag deels als natte sneeuw. In het zuiden kan de sneeuw mogelijk tijdelijk blijven liggen en dan zou het daar glad kunnen worden. De middagtemperaturen liggen rond de 4 graden. De noordoostenwind neemt toen naar matig en aan zee en op het IJsselmeer naar vrij krachtig. In het Waddengebied gebied naar krachtig, zelfs tot windkracht 6A7 bovenvoor. En vannacht in de nacht naar morgen blijft het bewolkt met af en toe lichte regen dan wel motregen. Vooral in het zuidoosten blijft de kans op natte sneeuw aanwezig, maar gladheid wordt niet verwacht. Alleen de Limburgse heuvelen maken hier een kleine kans op. De minimumtemperatuur loopt uit 1 van 1 graden plus. En in het zuidoosten tot 4 graden plus. En in het noordwesten staan ze een matige noordoostenwind. Langs de kust is de wind krachtig tot hard, 6 à 7 bovooi. En dan gaan we naar maandag. Maandag overdag brandt er weinig in het weerbeeld. Het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er lichte mot dan wel regen. Soms kan er natte sneeuw voorkomen, vooral in het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond 3 graden Celsius. En de noordoostenwind blijft stevig doorstaan, waardoor het voor het gevoel kouder is. Boven land is de wind matig, maar boven de, langs de kust is die krachtig, rond de 6 boven Al dus het lokale weerbeeld. Dankjewel Albert Jan. Het weer is ook na te lezen. Uiteraard op onze CFM app. We are the stars. Here is midnight sky. Gisteren was burgemeester David Molenburg de medepresentator bij Goedemorgen Sanvoort. En hij werd ook nog geïnterviewd door Ben Zonneveld, inderdaad de presentator waar medie dat programma deed. Ja, heel ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval dat interview wat, wat hij gisteren gedaan heeft samen met Ben Zonneveld. Dat hoor je straks in het tweede gedeelte van het eerste uur van dit programma Sanvoort op zondag. En we draaien daar een uh, compilatie van. We hebben een uh, samenvatting van een kwartier daarvan gemaakt. Maar eerst deze van Earth, Winter, Fire. Ja, het moest er echt uit, hè. Earth, Wind Fire en uh, Fantasy. Ja, we gaan het uh, inderdaad hebben over dat uh, interview van gisteren. Want het was wel interessant uh, gisteren. Klopt, jij, jij gaf al een, een voorzetje voor het begin van uh, dit nummer. Want het ging over van alles en nog wat. Tussen uh, de Ben Zonneveld, onze collega van Goedemorgen Zandvoort. En de burgemeester David Molenburg die als mystery guest... Aanwezig was bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, is er, we, hebben een, we hebben een compilatie van de samenvatting gemaakt. Hè? Ja, klopt. Oké, okay, dus uh, we willen nu dat zeker niet onthouden. Vele, vele onderwerpen, items komen aan ter sprake. En nu uh, hier volgt deel 1. Meester, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Um, terugblikken en vooruitkijken gaan we. Ik had een, een keurige lijst gemaakt met alles wat ik wilde weten... maar de computer vrat hem op. Um, een terugblik. U zegt uh, in, in, in de film, ik had het meer uh, aan grootte willen maken, maar dat kan niet. En ik had het wel gedaan als we binnen in Unicum gestaan hadden. Wat wilde u toevoegen aan uw terugblik? Nou kijk, um, helaas hebben we dit jaar geen live receptie. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst mee mogen maken. En uh, ja, dat was natuurlijk een hele mooie bijeenkomst die uh, gedragen wordt... door heel veel instellingen, bewoners, betrokken uh, mensen die met elkaar dat, uh, dat vormgeven. Uh, en dan heb je wat meer de tijd om terug te blikken. En ik heb dus nu een heel kort overzicht gegeven. We hebben het nu ja, door middel van die film gedaan. Maar niemand zit te wachten op een speech van 25 minuten van een burgemeester. En ja, als je in zo zo'n zaal staat, dan uh, kun je niet weg. Uh, en zo'n film kun je wegzeppen. Dus daarom heb ik het bewust wat korter gehouden. Uh, maar anders was ik wel wat verder ingegaan ook op, uh, op het afgelopen jaar. En misschien ook nog wel wat meer vooruitkijkend naar het volgend jaar. Maar nou, ja, het moest helaas uh, noodgedwongen wat korter. Ik neem aan dat niet veel mensen weggezet hebben, want uh, het uh, zag er allemaal leuk uit, goed, uh, goed gedaan. Um, vorig jaar bij uw uh, aantreden, bij de eerste speech, begon u gelijk over uh, de vrijwilligers. Dit jaar uh, in de speech doet u dat weer. Uh, er is u toen eens, uh, in januari verteld dat er eigenlijk geen vrijwilligersbeleid is in Zandvoort. Hoe staat het dan nu mee? Ja, dat, uh, Het klopt dat we niet echt een, een heel afgerond beleid hebben van, uh, waar we precies wat voor welke vrijwilligers doen. Um, ik heb vorig jaar heel nadrukkelijk... omdat dat in mijn eerste rondgang door de gemeente me opviel, hoe ontzettend veel mensen zich inzetten voor de gemeenschap. En of dat nou is in verenigingsverband... of voor je buurman of buurvrouw. Um, en ik heb ook geleerd dat het heel erg gaat om de waardering. En uh, het feit dat dat ook uitgedragen wordt vanuit een gemeente. Um, we hebben niet voor niets de uh, Nick Meijer... naar mijn voorganger vanoemde vrijwilligersprijs... vorig jaar uitgereikt uh, aan alle vrijwilligers omdat het natuurlijk ook een heel uitzonderlijk jaar was. Een jaar waarin mensen op een hele andere manier ineens vrijwilliger waren. Op het moment dat dat niet meer kan, in het verband van een, nou ja, een samen zijn op een sportvereniging. Maar ik zag wel heel veel beweging van mensen die elkaar op alle mogelijke manieren ondersteunen. Die uh, um, vrijwilligersprijs is uitgelijkend aan allemaal. Hè. De, de verantwoordelijk wethouder van de avond, die, die staat daar ook achter. Gaat hij verder met een beleid maken? Zeker, ja. Want het, het, het, het, het, het, het moet met name gewoon ook echt gericht zijn... op het feit dat natuurlijk heel veel vrijwilligers ook ouder worden. En mm -hmm. ik zie gelukkig... en in de rondgang die ik gemaakt heb in het kader van die film... ben ik ook bewust bij jongeren, twee jongeren langs gegaan. Ik zie heel veel beweging bij jongeren die zich inzetten... Maar dat mag wat mij betreft ook wel meer. En, meer, meer zichtbaar. Uh, uh, en ik zie ook een groep mensen in Zandvoort... met heel veel kwaliteiten. Maar mensen die bijvoorbeeld heel hard werken. Die uh, gezinnen, jonge gezinnen hebben. Uh, waarvan ik Jammer dat jij niet ook... je gewoon op een, op een uh, vrijwillige manier inzet. Want met jouw kwaliteiten... zou dat gewoon heel mooi en heel goed zijn. Dus, is, is, juist... is dat niet een beetje de tijd? Mensen hebben druk. Uh, we moeten met z'n tweeën gaan werken. Uh, plof eindelijk een op die bank. Vergoor, en dan moet ik ook nog... Of, of ja... Het is de tijd en tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat als ik naar mijn eigen omgeving kijk... mensen die het over het algemeen al heel druk hebben, daar ook nog heel veel dingen naast doen. Um, en, um, maar nogmaals, het proberen die groep in beweging te krijgen, ik denk dat dat heel belangrijk is. Vrijwilligerswerk is leuk? Vrijwilligerswerk is hartstikke leuk. Uh, uh, kijk, als je ergens gaat wonen in een omgeving, waar leer je mensen kennen? Dat is vaak via de school van je kinderen en via de instellingen, de verenigingen, eh, op die manier... Eh, met mensen in contact te komen. Mm -hmm. In de speech uh, staat één zin over de politiek. Uh, wilt u daar uw handen verder niet aan branden? Nee, dat, dat heb ik heel bewust, heb ik, eh, omdat we zo'n uitzonderlijk jaar hebben doorgemaakt. Uh, ik ben heel erg gericht op wat heeft dat nou betekend, wat is er nou gebeurd. Ik vind ook vanuit mijn rol als burgemeester... in het kader van de openbare orde en veiligheid... was het natuurlijk een heel, heel bijzonder jaar... Uh, dus ik heb heel erg ervoor gekozen om daar de nadruk op te leggen. Uh, en uiteindelijk, ja, de, de, de politiek heeft het afgelopen jaar natuurlijk gewoon doorgedraaid. Gelukkig ben ik hartstikke blij mee. Uh, en zal ook doordraaien, want dat is het kenmerk van politiek. Dat gaat ook in zo'n crisissituatie, gaat dat gewoon door. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om met name met te richten op... Nou, de, de gevolgen van de crisis, wat betekent dat... en ook vanuit mijn rol als burgemeester en burgervader. Uh, het college heeft uh, uh, aan partijen gevraagd van, joh, doe nou eens een voorzetje voor, uh, voor het coronafonds. Hè? Wat voor activiteiten kunnen we doen? Nou heeft OPZ en GroenLinks hebben al gereageerd. Wat vindt u van die opmerkingen? Nou ja, even vooropgesteld dat wij het geluk hebben in deze gemeente dat we een fonds hebben kunnen instellen om een deel van de van het coronaleed op te vangen. Dat kan omdat we de Eneco-aandelen verkocht hebben. Nou, een deel van dat geld is in een ...in een pot gestopt, dat heet het Corona fonds ...en daaruit wordt gekeken wat kunnen we doen om inwoners, ondernemers te ondersteunen. En we, we hebben ook met de Raad afgesproken dat we dat niet als college als een soort voldoende feit eh, poneren. Dus zeggen van nou dit is het. Maar dat we ook, zoals dat heet, input ophalen. Dat doen we ook in de samenleving. Dus we hebben ook een uitnodiging gedaan als bewoners of instellingen goede suggesties hebben. Kom daarmee. Een uh, aantal partijen heeft daar ondertussen ook op gereageerd. We hebben met de Raad vo voorafgaand aan het kerstreces een zogenaamde 60%-versie besproken. Waarin een aantal voorstellen van het college stonden. Met de, de nadrukkelijke uitnodiging kom zelf ook nog met idee. Mm -hmm. nou, er zitten een aantal hele goede ideeën bij. Uh, ik ga ervan uit dat andere partijen ook nog met een aantal suggesties komen. En dat wordt vervolgens verwerkt in een definitief plan. Ja, dat was, vraag, uh, dat was de volgende vraag. Verwacht u wat van die andere partijen? Maar duidelijk uh, wel. Nou ja, de uitnodiging staat daar niet voor niets. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel blij dat een aantal partijen... ...want uh, GroenLinks en OPZ uh, en ook van de partij van de Arbeid... ...heb ik iets langs zien komen... Uh, ...gewoon al echt constructief met die ideeën komen. En mm -hmm. nogmaals, op het eerste zicht zitten daar ook echt dingen bij... ...waarvan je zegt, hé, hey, goed dat ze daarmee komen. Ja, de, de, de goede suggesties komen vanzelf wel ja. en je vult het er vanzelf wel uit. Uh, ook in uh, de toespraak ging het over grote projecten. Nou zijn uh, bij het aantreden van, dit, uh, van deze raad... De hoofdstukken uitgezet, hè? de vijf grote projecten... Wadertorenplein, Metropool, Boulevard, Entree, Zandvoort, Badhuisplein en de Curie uh, driehoek. die zijn toen al geopperd. U heeft het ook nu aangehaald. Wat verwacht u daarvan, want er is eigenlijk nog niet veel gebeurd? Ja, dat, het, het zijn inderdaad projecten met een hele lange adem. Wat op zich niet raar is, want het zijn ook projecten die een enorme impact hebben... Uh, die ook echt op plekken liggen waarbij je uh, zeer veel rekening moet houden met de omgeving. Ehm... Um... <kijs> En ja, de, Mijn oproep is ook echt van zorg met elkaar dat de komende periode echt stappen gezet worden. Nou, bijvoorbeeld op het Waterlof, Watertorenplein. Uh, hè, daar is de afgelopen jaren veel over gezegd en daar, daar uh, zit ook echt voortgang in. Helaas de visies op de uh, entree en het Badhuisplein die zouden besproken worden in de Raad. Maar goed, daar was nog onvoldoende overeenstemming om daar stappen in te zetten. Uh, maar ik denk dat het voor Zandvoort uitermate belangrijk is als een groot aantal van dit soort projecten... Uh, Echt vorm krijgen. Niet alleen omdat we de woningen nodig hebben, maar ook om ja, toch ook tot een vervrijing van een stuk van het dorp te komen. Zometeen het uh, vervolg van dit interview. <middels>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 at the motel the street lights city call me what you want you want if you want and you can call motel the street lights city call me what you want you want if you want and you can call de, de single van Dominique. En three nights. Ja, we gaan weer door met het interview, Albert Jan. Ja, uh, laten we zeggen, de compilatie van de samenvatting in het gesprek tussen Ben Zonneveld, presentator van Goedemorgen Zandvoort... en de mystery guest van gisteren tijdens Goedemorgen Zandvoort, onze burgemeester David Molenburg. In het tweede gedeelte komen ze uiteraard ook te sprake over de sanitaire voorzieningen op het strand. Uh, waardoor, uh, ja, of het gebrek daaraan kan ik beter zeggen. Waardoor de gasten toch naar duurzame alternatieven op zoek moesten. Ja, en een vuurwerkshow komt ook nog uh, aan oh. bod. Nou, dus dat in deel 2. We waren nog niet helemaal klaar met het uh, terugblikken. Want uh, je kreeg natuurlijk te maken met uh, de, de sluiting van Zandvoort. Hè? Zo in maart begon dat allemaal een beetje te borrelen. Uh, was het een hectische tijd? Zeer hectisch, ja. Um, wat, wat speelde was dat... Um, nou, even terug, in, in januari was ik in Utrecht... bij een bijeenkomst met een aantal burgemeesters. En toen, toen werd er voor het eerst over een virus gesproken... en men wist nog niet helemaal uh, hoe dat ging lopen. Uh, maar nou, het kon eigenlijk alle kanten op. Dat was een beetje de mededeling. Uh, en een maand later zat de hele boel op slot. En toen kregen we uh, de situatie dat een deel van de bevoegdheden... van ons als gemeente werden overgenomen door de veiligheidsregio Kennemerland. Negen gemeenten, negen burgemeesters... Mm -hmm. Politie, OM, iedereen is daarbij betrokken. Intensief overleg. Overigens op een hele goede en prettige constructieve manier. Um, maar ja, het werd ook mooi weer. Het werd ineens een heel mooi weekend. En alles was dicht. En toen hebben we uh, op, op hele korte termijn hebben we een aantal maatregelen moeten nemen... die je liever niet wil nemen als Zandvoort, Zandvoort hè? ik ken Zandvoort al heel mijn leven... Zandvoort is altijd gasvrij, wil altijd iedereen ontvangen. Dus het besluit nemen om uiteindelijk parkeerplaatsen te sluiten... en wegen af te sluiten, is dermate ingrijpend. Ook omdat, eh, zoals ik zeg, ja, op het moment dat je mensen eh, buiten sluit... Uh, sluit je ook in feite mensen op. Uh, en dat moet je ook eigenlijk niet willen. Dus uh, het was een hele hecticiteit... waarbij het ook heel erg zoeken was naar de verhoudingen... van wie neemt welke besluiten, wie gaat waarover. Maar goed, we hebben dat wel heel uh, snel kunnen opstarten. en uh, Op een hele goede manier met de andere gemeenten... maar ook met alle diensten uh, uh, kunnen doen... Natuurlijk, ja, dat is niet altijd van een rij dakje gegaan. Er zijn ook wel momenten geweest dat we echt even dachten: van wat overkomt ons nu? Hebben we hebben hele rare situaties meegemaakt. Ook qua instroom. Dat er op momenten veel meer mensen naar Zandvoort kwamen die je in normale jaren niet ziet. Dat s'avonds. We hadden op een gegeven moment monitoren dat dan steeds hoeveel mensen naar Zandvoort in en uit gaan. Dat er rond een uur of zeven, half acht nog meer mensen naar Zandvoort toe kwamen dan eruit gingen. Nou, dat is vrij ongekend. Maar dat had te maken met het feit dat niemand op vakantie was. Ja, we hebben teruggeblikt. Uh, nu gaan we een beetje naar voren toe. Nou, dat begint uh, gelijk al met nieuwjaar. Uh, ondanks de vele verzoeken om geen vuurwerk af te steken... was er toch een één wijk in Zandvoort... die uh, ongeveer de vuurwerkshow aan het weggegeven was. Uh, wat vindt u daarvan? Nou ja, het is niet voor niets dat er gezegd is... Uh, steek dit jaar geen vuurwerk af. Uh, en die oproep is dan natuurlijk gedaan in het licht van uh, de coronacrisis... en het ontlasten van de zorg. <tus> En ik laat ze zeggen, had niet de naïeve gedachte... dat er in Zandvoort helemaal niemand uh, vuurwerk af zou steken. Uh, en, ja, en toch vind ik het gewoon vanuit wat er op uh, dit moment speelt in de ziekenhuizen... het namelijk ongepast, dat je het dan wel doet. En nogmaals, uh, uh, dat er helemaal niks zou gebeuren... Daar, uh, uh, die gedachte had je me niet kunnen betrappen. Uh, en tegelijkertijd denk ik van jongens, hou je gewoon in. Ja, nou, er was ook weer een ambulance onderweg en wat brandweer bij mij uh, gespot... Uh, aan de hand van dit vuurwerkspektakel uh, stond er op als je Zandvoort bent... puntje, puntje, puntje, uh, opmerkingen over ASO's in Zandvoort. En daaronder stonden 142 opmerkingen waarbij de een het leuk vond... en de ander vond het niet leuk. En er waren ook mensen die vonden nogal wat van de burgemeester en de politie. Uh, doet dat wat met u? Nou, laat ik zo zeggen, en dat heb ik ook in mijn nieuwjaarsverhaal gezegd... dat ik uh, sowieso echt iedereen oproep om zeker in deze tijd, de algemene toonzetting wat te matigen. En natuurlijk, als burgemeester en politie krijg je af en toe de wind van voren. Want je neemt besluiten waar mensen het niet mee eens zijn. Je neemt soms ferme besluiten waar mensen van denken van... moet het nou zo hard? Je neemt soms uh, net even een besluit waarvan mensen zeggen... het mag wel weer een, een ontsje harder. Um, ja, en ik, ik vind over het algemeen de toon die veel mensen aanslaan op social media... te direct en te hard en ook te weinig uitgaan van... Uh, ook eens even de mening van de ander pijlen en, en daarover nadenken. Maar goed, dat is de tijd waarin we leven. En dat, zo zijn sociale media. En dat is gewoon onderdeel van het vak wat we hebben. En daar moet je mee omgaan. Oké, okay, dat moet dan maar. Uh, dan gaan we naar nieuwjaarsdag dag. En net als vandaag een prachtige dag. Dus het zal nu ook alweer hartstikke druk zijn. Uh, er waren heel veel uh, uitwaaiers. En er waren ook hier en daar kleine duikjes. De Renspigade was overigens toch uh, op het water, heb ik gezien. Maar er lopen zoveel mensen. Alles is dicht... Alle faciliteiten zijn dicht. Ik kan nergens naar een toilet gegaan worden. We hebben zelf gezien dat er achter een uh, paviljoen wild gepoept wordt. Wordt het niet de tijd voor wat faciliteiten op de boulevard? Ja, dat is een hele moeilijke afweging. En ik ben blij dat je dat vraagt. Want uh, dat is ook een, een punt wat uh, met name in de veiligheidsregio's... en zelfs in het Veiligheidsberaad in, in Den Haag aan de orde is. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal standtenten open voor takeaway, dat zijn de, de permanente standtenten waar wc's open zijn. Dus daar zijn die faciliteiten wel. Dat zijn er een aantal. Um, dus op gezette tijden gaat bij de rotonde uh, gaan de wc's ook open. Maar de vraag is, moet je dan daar bijvoorbeeld extra units bij zetten? En er zitten twee problemen aan. Dat is in de eerste plaats. Um, dat geeft weer het signaal van komt met nog meer mensen dan je al komt. Dat is één. En twee, het is ook uitermate onhygienisch. Um, en je moet dat ook weer onderhouden. Dan moeten we weer... Uh, gaan mensen gaan daar naartoe. Dat kan weer een extra bron van besmetting zijn... die je niet wil hebben. Het is een lastige afweging. Het is een moeilijke afweging. Um, maar het valt wel die kant op. Oké, okay, nou, en, uh, als je het als zo ziet... De beeldplassen en poepen, dat is ook niet erg hygiënisch. En de, de strandtenthouders die moeten dat weer opruimen. Maar goed, als dat een keuze is van, van, van de VHK en de burgemeesters... dan is dat zo. Um, we gaan verder. 19 januari moet er weer wat gezegd worden. Heeft u idee welke kant op gaat? Ja, en ik, ik verwacht niet dat we er zomaar zijn. Dat is een beetje... De, mijn, ik ben een zeer optimistisch mens. Echt, ik ben altijd, Voor mij is het glas altijd halfvol... Maar ik denk niet dat 19 januari alles weer in één keer naar het oude gaat. Uh, ik denk dat dat stapje voor stapje gaat gebeuren. En dat we op een, uh, ja, op een, op een zorgvuldige manier weer richting een normale situatie gaan. Okay. Maar, uh, en we zullen daar ongetwijfeld nog tegenslagen in tegenkomen. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren. Op het laatst nog, hè, want uh, Zandvoort heeft heel veel uh, bejaarden te huizen. Uh, bent u betrokken bij die uh, logistiek? Nou ja, wij houden zeer nauw contact met uh, alle instellingen. Uh, dat contact dat, dat is zowel op operationeel niveau als op bestuurlijk niveau. Uh, dus wij worden heel goed op de, in, uh, worden wij op de hoogte gehouden van de situatie. Dat zijn professionele instellingen die vaak met hele grote koepels werken... waar, waar dus uh, vanuit die koepels het aangestuurd wordt... Um, en waar mogelijk, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een heel simpel voorbeeld gehad de afgelopen uh, uh, uh, situatie. Waarbij een Nieuw Unicum buiten allerlei reging, regelingen viel voor um, beschermende maatregelen. Omdat dat, you know, ze net weer uh, niet aan een aantal criteria voldoen. Mm -hmm. Nou, dan kun je als bestuurder kun je net even het setje geven om de boel toch in beweging te krijgen. Dus ook op dat niveau hebben we contact. Oké, okay, heeft u nog een naambrander? Nou, ik uh, uh, hoop, uh, bid en wens uh, voor iedereen dat het een heel mooie 2021 wordt. Ik dank in ieder geval uh, de hele bevolking van Zandvoort uh, voor de wijze waarop de crisis gedragen wordt. Uh, zowel onderling als individueel vind ik dat mensen dat op een hele goede en evenwichtige manier doen. Dus heel veel dank daarvoor. En ik ga ervan uit dat we langzaam weer richting een normale situatie gaan. En dan hoop ik ook iedereen weer overal op alle plekken te kunnen ontmoeten. Dat zou heel erg mooi zijn inderdaad. Dat was de compilatie van de samenvatting... van het interview van gisteren met burgemeester David Molenburg. Op naar het nieuws. En weer van vier uur, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zo is-ie. Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. De laatste die we voor drie gaan draaien is deze van club Nouveau. Hier is Linomi.